1 uur. Het NOS-journaal Mark Visser. Goedemiddag. Duizenden betogers in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Steeds meer berichten over bloedbad in Libische stad Benghazi. en protest in China voor hervormingen de kop ingedrukt. Het weer, het is overal droog en vanuit het noorden breekt een waterig zonnetje door. Het wordt 1 tot 5 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Morgen en dinsdag is het droog en vrij zonnig, maar het blijft met 1 tot 4 graden vrij koud. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat wordt geprotesteerd tegen de armoede en corruptie in het land. En voor hervormingen. Correspondent Rob Zoutberg, een uur geleden vertelde hij over honderden, honderden mogelijk duizenden betogers. Hoe is het nu? Ja, nou hou het op duizenden en dan kan je een stap verder zetten richting tienduizenden. Het is aangezweld er zijn daar duizend meer mensen bijgekomen. Het is ook droog geworden hier trouwens, dat zal ook ontzettend meehelpen. Maar de stoet, want we inmiddels hebben een stoet, we zijn in beweging gekomen. De, de, de, de, de protest loopt nu richting het parlementsgebouw En er is een heel lang lint hier op de uh, uh, als van de tweede boulevard. Nogmaals richting het parlement gaat de stoet nu. En de sfeer... Afgezien dat er heel veel geroepen en gezongen en geschreeuwd wordt, is nog altijd rustig. Ja, en wat doet de politie? Ja, de politie kijkt op een afstand toe, er staan wat busjes. Maar deze zeker zijn, om het beeld dat we in andere Arabische landen gezien hebben, hè. mensen kijken. De politie kijkt rustig toe. Eén ding speelt natuurlijk mee, deze demonstratie is gewoon ook getolereerd, is toegestaan door de overheid. Die wil daarmee natuurlijk ook zo'n goede gezicht laten zien in de richting van de mensen die nu de straat op gaan. De regering heeft al eerder gezegd, we gaan een aantal dingen veranderen, we komen met... Hulp bijvoorbeeld voor mensen uh, die weinig geld hebben op dit moment, er hoog, vanwege hoge voedselprijzen. Dus de regering die probeert zeg maar door iets toe te geven, uh, ja, ik zou zeggen dat als manier te gebruiken om de boel hier dan weer rustig te houden te ja, staan. In, in andere landen zagen we ook uh, vaak tegendemonstraties. Is dat in Marokko ook het geval? Nee, nee Je ziet wel hier mensen langs, langs, langs de demonstratie staan met bordjes, waar met steunbetuigingen aan koning Mohammed VI... We moeten weten dat de afgelopen weken steeds gezegd. Deze demonstraties zijn tegen de monarchie, tegen de koning. Nou, mensen betuigen hier hun steun aan aan. De figuur van de vorst... die natuurlijk ook een centrale rol zal moeten spelen in hervormingen. Maar goed, ook die mensen met die bordjes en die foto's, die, die kijken rustig toe. En dat is goed. En dat is ook bijzonder, natuurlijk wel voor een land. Dat zit waar zoveel mensen nu de straten op zijn en de betoging toch eigenlijk rustig, massaal, maar rustig verloopt. Correspondent Rob Soutberg vanuit Rabat. We gaan even naar het voetbal toe. Ado Feyenoord, Ronald van der Geer. Het is 1-0 voor Feyenoord geworden en dat is een minuutje geleden gebeurd. Na precies een half uur spelen en het is een wonderschone goal van de jonge Lucas Stagnos van de Rotterdammers. Bal komt van achteruit, linkerkant. Tim De Klerk speelt hem diep in het schafstorpgebied van Den Haag. Aan de linkerkant neemt hij vervolgens aan, mag om zijn as draaien en met een curve met het rechterbeen draait hij hem vervolgens in de verre hoek. Prachtige goal van Feyenoord dat het eigenlijk op veel fronten moet afleggen tegen Ado Den Haag, maar dus wel op een 1-0 voorsprong staat in Den Haag. We hadden het net dus over uh, Rabat, die demonstratie daar en Marokkaanse Nederlanders die volgende ontwikkelingen daar op de voet. Verslaggever Matthijs van der Wiel die keek mee met een aantal van hen. We kijken naar Al-Zazera omdat we, ondanks dat we weten dat Al-Zazera niet in Marokko aanwezig is, via die zender beelden hopen te zien van wat er gaande is in Marokko. In de Marokkaanse tv dan? Die zullen dat nooit laten zien? Nou ja, datgene wat ze, wat ze niet laten zien tot daaraan doen, maar wat ze laten zien is ook niet de moeite waard. Okay. <laughs> Groepje Nederlandse Marokkanen bijeen op deze zondagochtend uh, om de demonstratie te volgen in een jongerencentrum in Amsterdam. Waar het om gaat is uh, het feit dat uiteindelijk als meneer een diploma heeft, dat er dus geen baan voorhanden is. Het gaat om de corruptie, die ontzettend verregaand is. Dat alles dankzij de armoede die er is. Er zijn er wel vaker demonstraties in Marokko. Wat maakt deze dan zo bijzonder? Uh, wat deze zo bijzonder maakt, hopen we, is dat dit een uh, voortzetting wordt... van wat we in de andere Arabische landen hebben gezien. En uh, heel vaak wordt er gedacht dat, uh, dat het met Marokko wel losloopt. En dat is absoluut niet het geval. Steken ze een nek uit, die jongeren die nu de straat opgaan in die Marokkaanse steden. Lopen ze risico? Ja, absoluut. Want in tegenstelling tot uh, wat er nu gedacht wordt, dat, uh, dat je in Marokko uh, doen kunt en laten wat je wil... Is dat absoluut niet het geval? In Marokko worden nog steeds mensen onrechtmatig opgepakt, nog steeds mensen onrechtmatig vastgezet. En dat kan zolang uh, de rechterlijke macht gewoon in en in corrupt is. Zitten mensen allemaal uh, rondom een laptop? En dan opwinding, want er komen wat beelden binnen. 5000 ongeveer Marokkanen demonstreren bij het Marokkaanse ambassade in Madrid. Wat kunt u zien? Ik denk dat de staat is Marrakesh. Ja, een paar honderden mensen of meer, duizenden misschien. En stoten het via internet, zo te zien beelden gemaakt met een telefoon. Wat roepen ze? Als is het volk vraagt de val. Ze zijn tegen de corruptie, de onderdrukking, de werkloosheid. Alles wat om de corruptie heen draait. Zoals u naar kijkt, krijg ik de indruk dat het heel bijzonder is wat u hier op de laptop ziet. Het is voor mij heel bijzonder. Als mijn vader zou blijven leven, dan zou hij mij vandaag gebeld... van Hassan, gaat daar niet voor de kamer staan. Want die zullen zeker gematcht worden. In Libië hebben moslimleiders en de autoriteiten opgeroepen... te stoppen met het doodschieten van burgers. Stop het bloedbad nu, zeggen ze in een verklaring. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt... dat de afgelopen dagen meer dan 100 mensen zijn omgekomen. En Volgens een Libische dokter zijn Reyn in zijn ziekenhuis... zeker 200 doden binnengebracht. De meeste doden vielen in de havenstad Benghazi veiligheidstroepen openen daar gisteren het vuur op demonstranten. Volgens deze ooggetuigen schoten de militairen willekeurig om zich heen. We had a killing, a shooting. I know for sure a definite number of seven, and that was about maybe 15 or 20 minutes ago, or could be in a rise. We are on a big, big massacre. Please help us, please. De overmacht van het leger is groot. Zij hebben wapens, de demonstranten alleen stenen. We don't have anybody carry weapons. All the weapons we have is the rocks that around around the streets. And uh, you know, for the 40 years we have a lot of rocks around on streets in Libya. Een ziekenhuis in de stad meldt dat er tientallen gewonden zijn binnengebracht. Bloedvoorraden raken op. The hospitals are flooded with dead people, injured people and running out of blood. De betogers eisen het vertrek van kolonel Gaddafi. Die is in hun ogen verantwoordelijk voor de enorme armoede in het land. 40 years of destruction. Libya is one of the worst countries in the world, not even in the North Core, North North Africa. We don't have food. We don't have a good electricity. We don't have good education. We don't have good hospitals. We don't have nothing. Ook in een andere taal. andere steden in Libië wordt betoogd. In hoofdstad Tripoli is het voor zover bekend relatief rustig.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 Ook in China is vandaag gedemonstreerd. Maar het regime heeft het protest meteen de kop ingedrukt. Na een oproep op internet hadden zich in Peking enkele tientallen mensen verzameld. En ook in Shanghai en andere Chinese steden werd op kleine schaal geprotesteerd. Zeker honderd mensen zijn meegenomen door de politie of worden vermist... meldt het Informatiecentrum voor Mensenrechten en Democratie. De demonstranten hebben hun protest de Chinese jasmijnrevolutie genoemd. naar nou Het voorbeeld van de jasmijnrevolutie in Tunesië, een maand geleden...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 In Egypte kunnen mensen weer naar de bank. Door de vele stakingen waren de banken bijna een week lang dicht. De werknemers eisten meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Vanochtend zijn de banken weer opengegaan. En de Egyptenaren stonden meteen al vroeg in de rij om hun bankzaken te regelen. Er worden voorlopig geen nieuwe stakingen verwacht. En dat komt door het verbod van het leger dat sinds de val van Mubarak het land regeert. De legerleiding heeft staken verboden omdat het schadelijk is voor de economie en de nationale veiligheid. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 In Buitenhof zei SP-leider Roemer dat die Rutte daar graag over wil horen. Gisteren liet GroenLinks-Tweede Kamerlid Dibi al weten... dat die Rutte gaat vragen een brief te sturen... over de mogelijke censuur op de kersttoespraak. En we gaan opnieuw naar Ronald van der Geer. Het is weer een mooie goal van Feyenoord en weer een mooie goal van Lucas Tanjos. En dat na 38 minuten. En zo staat Feyenoord dat nog geen uitwedstrijd won dit uh, seizoen tegen Ado Den Haag op een 2-0 voorsprong. Een corner van de jonge Miyahichi, de Japanner, wordt uh, bij de tweede paal. Corner van links bij uh, de tweede paal door Ron Vlaar teruggekopt. En een omhaal van Lucas Tanjos zorgt ervoor dat Feyenoord uh, richting de rust gaat met een 2-0 voorsprong. De tweede van Lucas Tanjos. Een beetje Rooney. In de Afghaanse provincie Kunar zijn bij gevechten tussen coalitie en de taliban zeker 64 burgers omgekomen, zegt de gouverneur... van de provincie aan de grens met Pakistan. Onder de doden zouden 50 vrouwen en kinderen zijn. De internationale troepenmacht ISAF zegt niet te weten... of er burgers zijn omgekomen, maar wel loopt er een onderzoek... naar zeven burgers die gewond zouden zijn geraakt. De afgelopen dagen hebben de coalitietroepen en het Afghaanse leger... in Koenar felle strijd geleverd tegen de taliban. Volgens ISAF zijn daarbij zeker 30 omstandelingen gedood. En de dodental van de aanval op een bank in Jalalabad... en ook in het oosten van Afghanistan, is opgelopen tot 38. Gisteren liepen drie mannen in politieuniform het bankgebouw binnen... en begonnen om zich heen te schieten. En daarna lieten ze hun bomgordels ontploffen. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In een hotel langs de A4 bij Hoofddorp is vanochtend een vrouw doodgeschoten. En dat gebeurde in de lobby van het hotel. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. De politie zegt dat de dader of de daders zijn gevlucht. Bij een verkeersongeluk in nederost Berg zijn de afgelopen nacht zeker twee mannen van 24 en 26 om het leven gekomen. Een auto reed rond twee uur door nog onbekende oorzaak tegen een boom in het centrum van de Noord-Hollandse plaats. De politie houdt er rekening mee dat de chauffeur te hard heeft gereden en de macht over het stuur is verloren. In Veldhoven heeft gisteravond brandgewoed bij een autobedrijf dat in exclusieve merken handelt. Het bedrijf Exco verkoopt onder meer Rolls Royce, Jaguar en Lamborghini. De meeste auto's stonden buiten, maar toch heeft een aantal auto's forse schade opgelopen, zegt de brandweer. Er zijn er een aantal die zijn verbrand, maar uh, anderen hebben ook rook, uh, roetschade opgelopen, geknapte ruiten door de hitte, uh, kapotte uh, autobanden, etc. Afhankelijk uh, uh, zag het er ernstig uit omdat de vlammen al door het dak naar buiten kwamen. Maar het is op zich een kleine bedrijfsloods en we hebben gelukkig uh, de brand in de loods kunnen houden, dus in die zin is het uh, uh, heel beperkt gebleven. De oorzaak van de brand in Veldhoven is nog onduidelijk. Sport. Ado Den Haag, Feyenoord 0-2 nog steeds. Ronald van der Geer. Dat is het uh, nog steeds. En uh, nog een minuutje of vier tot aan de rust. Het is een uh, wedstrijd waarin Ado eigenlijk heel aardig begon. En wat kansen creëerde. Feyenoord zo heel af en toe eruit kwam. En wat mogelijkheden kreeg met afstandsschoten. Maar de storm van Ado is wat gaan liggen. En Feyenoord heeft steeds meer grip op de wedstrijd gekregen. Uh, nou, getuigen ook de twee goals die Lucas Castanjos al heeft gemaakt. Nu Ado met een vrije trap voor Hoek in het schapsopgebied. Boelekin kan niet koppen. En dan kan Feyenoord via Castanjos uitverdedigen. Sterker nog, nu kan recht rechtdoor richting de goal van Ado Den Haag. door met hulp nu onderweg. Castanjos is aan de ene kant en Mewes aan de andere kant. Maar de bal gaat richting Mewes Die staat aan de rechterkant maar is niet scherp in de handen van Coutinho. Ado Den Haag dus achter de ploeg die dit seizoen of dit kalenderjaar 2011 nog niet verloor. En Ado dat in een uitwedstrijd of Feyenoord dat in een uitwedstrijd nog niet heeft gewonnen. Het is een beetje de omgekeerde wereld. Maar Feyenoord staat wel op slag van rust met 2-0 voor in Den Haag tegen Feyenoord. Bobslayers Edwin van Kalker en Sibren Jansma zijn bij de wereldkampioenschappen in Koningszee als 18e geëindigd in de tweemansbob. Ze hadden zich eerder op de dag weten te plaatsen voor de afsluitende vierde run door op te klimmen van de 21e naar de 18e plaats. In die vierde run bleven ze 18e. De titel ging naar de Rus Alexander Zoukov. Zilver en brons was voor de Duitse teams. Verkeersinformatie. Bij de AWB Kees Kwaks. Mark, viel op de A2 de Bos richting Amsterdam. Er is een vrachtauto geschaard, geladen met verhuisgoed. Dat is gebeurd op de A2 naar Amsterdam. Het zorgt voor een lange file, 9 kilometer tussen Nieuwegein-Zuid en Maarsen. Er is één rijstrook dicht. Het verkeer naar Amsterdam kan vanaf knooppunt Oude Rijn nog beter omrijden. Via de A12, de A27 en de A1. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat zijn tienduizenden betogers op de been. Ze protesteren tegen de armoede en corruptie en voor hervormingen. Er komen steeds meer berichten dat het leger in de libische stad Benghazi... een bloedbad heeft aangericht. Zouden tientallen en mogelijk enkele honderden betogers zijn doodgeschoten. En een protest in Peking is door de autoriteiten meteen de kop ingedrukt. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Nu het vervolg van de perstribune van Omroep Max. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie De Haarland hij hier over de sterren. Dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune met als hoofdgast Bettine Vriesekoop. De Bettine Vriesekoop. u weet wel, oud tafeltennister. En ook uh, journalist, bijvoorbeeld voor de NRC geweest in uh, het verre China. Het antwoordapparaat dat uh, staat in het teken van de serie Rembrandt. En ik wel even met Jan Jansen, want over hem ging ook een vraag... en vooral over een aanstaand wielerevenement. evenement Met radiopresentator Jan Steeman gaan we terug in de geschiedenis... van het langstlopende radioprogramma Ter Wereld. Het heeft toch iets te maken ook met de tijd waarin het ontstond... de tijd van de wederopbouw. We gaan er met z'n allen tegenaan. De bollevelden moeten weer op worden gebouwd... en er moeten weer dijken worden gedicht... en de fabrieken worden weer gebouwd. En onze luisteraars zijn ermee groot geworden met dit programma natuurlijk. Het voetbal, Ado Den Haag tegen Feyenoord op weg naar de rust, denk ik, Ronald. Nog een uh, anderhalve minuut te spelen en Feyenoord dus op die comfortabele 2-0 voorsprong... door twee doelpunten van uh, Lucas Stagnos, nadat de Haagse storm wat was gaan liggen. En Ado het uh, ja, agressief eigenlijk wat meer achterwege liet. Ado was veel agressiever dan Feyenoord in de beginfase van de wedstrijd. Maar Feyenoord heeft zich wat dat betreft herpakt en heeft dus twee doelpunten gemaakt. Nu Boelekin met een schot waar Mulder op moet redden. Het is een uh, ja, in eerste instantie voorzet waarvan je denkt, nou dat wordt niks. Feyenoord krijgt die bal wel weg. Maar dan komt hij toch voor de voeten van Boelik in, in. het schafstorpgebied van Feyenoord. En Mulder moet dan naar de hoek. Moet natuurlijk wel een corner weggeven. Maar een goede redding van uh, die Feyenoordkeeper. Twee mooie goals van Castanjos. Een omhaal en een, uh, een bal vanaf de ene kant van het schafstorpgebied in de verre hoek. Het waren mooie doelpunten. Nu Tornstra en het schot dat geblokt wordt door Mulder. Op die corner van uh, Wesley Verhoek. Nu geeft Ado dus nog even gas op slag van rust. Maar Feyenoord staat met 2-0 voor tegen Ado Den Haag. Ja, het uh, oude kwartiertje voor de rust. Maar echt florisant gaat het dus niet voor de Hagenaars. De stelling dit uur: Chinese tafeltennissers zouden niet voor Nederland mogen uitkomen. Ga ik ook voorleggen uh, aan Bettine Vrieskoop. Uw reactie graag op deperstribune.nl. Bettine, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Uh, ja, je hebt uh, heel wat titels binnengehaald: 14 nationale, uh, twee keer Europees kampioen. Top 12 uh, grote toernooien uh, gewonnen. Ja, staan al die bekers nog ergens thuis uh, in een prijzenkast? Ja, ik heb toevallig uh, heb, ik, uh, heb ik ze weer eens van zolder gehaald ondanks. En uh, ja, een hele doos vol met, uh, met medailles. En uh, natuurlijk heel veel bekers, maar ik heb ook niet alles meer bewaard, hoor. En uh, ja, ik hecht er niet zoveel waarde. Ik heb wel twee Jaap Edens gewonnen, twee keer Sportsvrouw van het jaar. En daar ben ik wel natuurlijk, uh, tenminste ben ik op die titels ook trots, maar die staan wel in huis. Dus, ja. ja, maar onder die Jaap Edens, dat, dat kunnen we je nog even laten horen... Uh, liggen natuurlijk die, die prachtige internationale titels in 92 en in uh, 82, de WK's. En het wordt weer ongelooflijk spannend, 13-14. Ja. Hij hoort de vreugdekreet van Bettine Friese komt. Schitterend gered. Ja hoor, ze maakt het schitterend zelf uit. Schitterend zelf. Het Europese kampioenschap, dat heeft altijd gewild. Ze zegt, de wereldtitel kan ik niet krijgen. Daarvoor zijn de Chinezen te sterk. Maar het Europese kampioenschap is het hoogst haalbare voor mij. En dat wil ik graag hebben. En dat heeft hij hier in april op de Europese kampioenschap in Boedapest behaald. Ja, Europees kampioen uh, Bettine... Ja. Dit, dit geluid. Ja, ja. Ja. Nou, overigens wat Jan de... hè denk ik. Ja, Jan Zekenburg. Ja. Uh, ja. Ik, ik denk dat, uh, dat op dat moment... Uh, daarna begon ik ook nog eens keer aan die wereldtitel denk, te denken. trouwens hoor Want dat zegt Jan nu, natuurlijk nu wel. Maar uh, uh, daarna probeerde ik ook nog wel... Uh, natuurlijk de wereldtitel en de olympische titel. Maar helaas, voor mijn carrière... kon ik pas voor de eerste keer meedoen aan de olympische spelen... toen ik 28 jaar was. Omdat uh, daarvoor uh, tafeltennis geen olympische sport was. Dus dat vind ik wel uh, nog steeds heel jammer. Omdat ik anders op mijn 16 al de Olympische Spelen had kunnen meedoen... en misschien wel recordhouder had kunnen zijn. Ja. Maar dat is mij niet gegund, helaas. Nee, maar je, nee. want die Olympische Spelen... meen ik, kwam je tot de kwartfinale? Kwartfinale, ja, en tegen iemand verloren... waar ik eigenlijk altijd tegen won. Dus uh, dat was uh, wel een... Uh, ja, toch wel een blunder eigenlijk. Want de medaille had toch wel zeker erin gezeten toen. Ja, toen... Al, terwijl ik dat op mijn twintigste eigenlijk op mijn best was. Want dat zelf, een paar maanden later, toen won ik de Open Frans Kampioenschap. En toen versloeg ik nummer 1, 2 en 3 van de wereld. Dus eigenlijk was dat het, be het beste moment, hè? dat jaar. Ja, ja. Wat, wat kun je je beste periode aangeven als je dat uh, nu terugkijkend uh, uh, beschouwt? Wat was jouw beste periode? Nou, die periode was natuurlijk uh, qua prestatie. Want toen won ik in één jaar top 12 en, uh, en de EK en dan die Open Franse titel. Hmm. En toen stond ik uh, bij de eerste tien uh, op nummer zeven of nummer vijf. Dat weet ik niet meer. Maar In ieder geval bij de eerste tien uh, op de wereldranglijst. En uh, dat was toch wel een hele go goed jaar voor mij, ja. Ja. Ja. wij vragen onze gasten altijd, Bettine, naar hun sportmoment van de week. In het geval van de sporten natuurlijk het sportmoment. En toen dat jou gevraagd werd, toen zei ja, ik volg het eigenlijk niet meer zo. Nou, ik ben, ik, ja, ik volg wel de sport, zeg maar. Maar ik ben niet meer, vroeger las ik echt alles wat uh, in de kranten stond. Maar dat uh, ik blader een beetje door en ja, ik, heb, uh, ik heb zomaar andere dingen die ja. ik wel volg, maar... Uh, ja, uh, wat me nu opviel was uh, de laatste tijd is natuurlijk in het nieuws... dat de, de bobslee-vrouwen zo uh, goed gaan nu. Dat vond ik wel een heel opmerkelijk bericht. Juist omdat ze eerst juist problemen waren met de mannen, heb ik begrepen. En zij nu hun uh, bobslee hebben overgenomen en meer aandacht krijgen. En wel dat le die lef tonen... Die, uh, die vrouwen uh, die durven meer dan die mannen. Ja. ja, dus dat vond ik heel grappig. Ik denk, nou, dat vind ik wel bijzonder. Van die Judith Viss en Esmee Kamphuis. Ja. Die dan nu uh, zelfs titels gaan halen en mogelijk zelfs een Olympische titel... Uh, zo direct in uh, in uh, in Rusland, dus uh, ja, dat vind ik wel grappig. Nou, er is ook nog geluid van. Het ja, gaat goed. De afgelopen weken hebben we echt uh, de beste prestaties geleverd zover. Uh, so dus dat is mooi. En uh, van de week in de training gaat het weer lekker. Dus ik ben benieuwd. Kun jij voor een verrassing zorgen? Deze week wordt het gewoon weer lastig. De Duitsers op hun thuisbaan. De baan is aangepast. Dus die gaan er gewoon weer vooraan bij zitten. Dus het, uh, het gaat niet zo makkelijk worden om weer uh, zomaar een top 3 te doen. Maar uh, het is wel een baan die me ligt. Dus op zich, uh, ja, als we twee goede dagen hebben, kunnen we maar zo voor iets geks gaan uh, zorgen. Esme uh, es Kamphuis. Ja, je moet ook wel lef hebben om in zo'n bobslee te kruipen. Hè? Want het ziet er natuurlijk afzichtelijk snel. En gevaarlijk uit. Ja, het lijkt me wel. Ja, nou, ik weet niet of ik zou durven. Ik, ik denk dat je het pas gaat, uh, echt gaat durven als je uh, de, de materie natuurlijk beheerst. Hè? Ja. Ik, uh, ik denk, als ik het nou zou moeten doen, zou ik zou trouwens dat ding niet, niet eens in beweging krijgen. Nee. Dus zoveel snelheid zal het niet zitten. Maar. Uh, zij zijn natuurlijk echt ex-atleten, dus ook heel snel en uh, sterk. En uh, ja, ik heb daar wel altijd heel veel respect voor. Ja. ja, weet jij nog voor jezelf het moment waarop je koos voor de tafeltennissport? hoe dat dan in zijn werk is uh, gegaan destijds op de vrij jeugdige leeftijd? Ja, dat is een vraag die me, die, zeg maar, me helemaal in het begin van mijn carrière nogal eens gesteld was. Het is wel grappig. Dat, dat niemand, zou... niemand weet u, dat meer, natuurlijk. Ja. Ja, dus uh, ja, nee, ik uh, was uh, verhuisd. Uh, in, ik woon in Hazenswouw Dorp. Dat was in dus zijn dorpje vlakbij Leiden in de buurt. En uh, mijn vader was overleden. En Toen zijn we twee of zelfs ja, twee keer verhuisd. En op een gegeven moment kwamen we uh, in, een in het dorp te wonen. waar dus die Club Avanti was. En uh, toen uh, kreeg ik allemaal nieuwe vriendjes. En die zaten allemaal op die club. En uh, toen dacht ik van om een beetje uit te sloven. Weet je, je moet toch een beetje ja, doe iets doen om doen. erbij te horen. Toen dacht ik van nou eens even lekker fanatiek ook gaan spelen. En toen uh, werd ik ook nog eens een keer uitgekozen. Uh, omdat ik uh, ja, natuurlijk talent had. En, uh, en omdat ik ook, ik was een meisje dat wel buiten de lijntjes kleurde. En dat als je topsporter wil zijn, dan moet je uh, toch wel ja. um, niet zo netjes, als, zeker als meisje niet, moet je niet zo netjes tussen de lijntjes ja. blijven. Maar leg dat eens uit, wat is buiten de lijntjes kleuren? Nou, een beetje kleuren? ondeugend zijn, hè? want je moet over grenzen heen kunnen gaan. En uh, dat, uh, dat zat er bij mij al heel uh. snel in. Ik was gewoon een ondeugend meisje. Nou, ja, maar concretiseer dat eens. Nou, wat Ik, ik, nee, ik kledde me heel hip bijvoorbeeld en ik uh, vond de jongens leuk. En uh, ik deed alles, ik deed ook wel gevaarlijke dingen en zo. Ja. geen Niet in de toch? Maar... maar bij de tafeltennis-tafel <laughs> durfde je heel veel te doen, uh, ja. blijkbaar. Je zei, want ik had natuurlijk talent. Ja, dat zeg je omdat je al die titels nu achter je naam hebt. Maar hoe kon je er toen achter komen dat je natuurlijk talent had? Nou, omdat ik uh, altijd uh, in beweging was. En uh, heel erg uh, bewust was van dat ik met mijn voeten de bal op moest zoeken. Dus ik was als de bal, weet je wel, dan ja. een stukje van me afkwam. Dan ging ik opzij, weet je wel. En als, dan, als ik dan misloeg, dan ging ik heel hard achter de bal aanrennen. Om maar snel toch maar weer te kunnen spelen spelen, zodat ik geen tijd verloor. Ja, ik wilde gewoon heel graag. Ja, je wilt heel graag. En accepteren uh, de vriendjes van Avanti dat? Dat er iemand is die er ineens met kop en schouders bovenuit gaat steken? Nou ja, kijk, ik ben toen natuurlijk een beetje apart gezet en toen begon natuurlijk uh, het hele circus, hè, met mijn coach Bakker, die, uh, die dan... Uh, mij zeg maar uh, ja, afschermde en uh, zei van dat meisje heeft talent en uh, die moet privileges krijgen. Dat, ik had nog nooit van het woord privileges gehoord, maar dat uh, opeens uh, had ik privileges. Dat betekent dat ik extra aandacht kreeg. En... Dus op een bepaalde manier was dat natuurlijk ook wel heel goed. Maar dat ging een beetje extreem. Maar goed, daar hebben we al zo vaak over ja, dingen ja. over gezegd. Je dat... denkt voordat hij weer over, ja, over Gerard ja, denk, Bakker ja, begint ja, nou, en die tijd. Alsjeblieft zeg nee, ik, uh, dat, dat kennen we nu wel. Ik, ik, <laughs> ik zeg, ik hou er gelijk over op. <laughs> <laughs> nou, ja, die, nou ja, die periode is ook wel uitenten na natuurlijk Precies, eh, ja. geschilderd en, uh, en bekeken. Het was niet je meest vreugdevolle periode zal ik maar zeggen behalve op tafeltennisgebied leidde, leidde die wel tot uh, vooruitgang en succes. Ja tot op een zeker hoogte want op een gegeven moment kan je met die methode dan ook weer niet verder en toen uh, ben ik natuurlijk uh, gestopt en weer opnieuw begonnen en toen bleek er natuurlijk ook gewoon weer zin achter te zitten... omdat ik op de manier waarop ik bezig was gewoon niet meer kon groeien. Niet als mens en ook niet als speelster. Nee. Dus het was ook heel goed dat ik uh, zeg maar een, een break nam... en uh, het toch nog eens een keer probeerde. En uh, met als uh, resultaat natuurlijk die tweede Europese titel. En dat ik ook nog in die sport mezelf heb kunnen terugvinden. En dat was voor mij eigenlijk het belangrijkste. Ja. Je bent ook naar China gegaan om daar te trainen, komen we straks uh, uh, over te spreken. Tegenwoordig komen Chinese tafeltennissers deze kant op en laten zich naturaliseren. In Duitsland zie je het, in Nederland zie je het. Onze stelling dit uur is, uh, Chinese tafeltennissers zouden niet voor Nederland mogen uitkomen. Deperstribune.nl voor, uh, voor uw reactie, eens of oneens. En straks horen we van uh, Bettine wat zij ervan vindt. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden? Neem dan contact op met Max via perstribune.omroeppax.nl. Of spreek in op ons antwoordapparaat 035 677 6001. Uh, ja, met van de Veer uit uh, Leiden. Uh, maandag, maandag was de laatste aflevering van die serie over, over Rembrandt, over de schilder Rembrandt van Rijn. Ik geloof bij de EO. Verschrikkelijke vertoning. Iedereen weet dat Rembrandt in de 17e eeuw leefde. En ik zag lantaarnpalen staan. En dan dat taalgebruik. Rembrandt gooit er wel hele hippe woorden doorheen. Hij zei uh, yes en krijgt toch de pest. Nou, en, en dat begrijp ik niet. Hoor. Hadden, hadden dan die schrijvers van die serie dat niet wat beter en wat professioneler kunnen aanpakken? Dank u wel. Max, antwoordapparaat. 035 677 6001. Het antwoordapparaat. Dragon Bakema als de jonge eh, en Michiel Romein als de oude Rembrandt van, eh, van Rijn. Maar wat vinden de kenners eh, er nu van aan de hand van de vragen die zojuist eh, gesteld zijn? Ik leg ze voor aan Henk van Os, kunsthistoricus. Henk van Os, hoogleraar ook aan de Universiteit in Amsterdam, oud directeur van het Rijksmuseum. Meneer Van Os, vindt u dat de makers van de serie recht hebben gedaan aan de schilder? Ja, uh, de, de, want dat is gewoon niet zo. Het, de, de, de mythe is dat Rembrandt. Een voorspoedige man. Uh, uh, was een, uh, uh, een, een goed verkopend kunstenaar. en dan is er midden in. zijn leven. is er een drama. Saskia gaat dood. en Titus gaat dood. en hij gaat failliet. en. kortom, allemaal uh, dat soort drama. en pas dan. wordt hij diep menselijk. en groot kunstenaar. dus pas als je. Maatschappelijk marginaal ben geworden, dan kun je als kunstenaar meeste werken produceren. Dat is ongeveer de mythe. En het was wat dat betreft veel gedetailleerder en uh, het was gewoon meer rekening houden met alle historische gegevens die uh, later opgedolven zijn en die ook. Ja, ik vond dat het eigenlijk uh, wat dat betreft heel evenwichtig gebeurde. Het is natuurlijk allemaal. Enorm gedramatiseerd. Maar ja, daar maak je zo'n televisieserie mm. voor, neem ik aan. Anderzijds, wat je dan weer zag... deed dan weer niet recht aan het... Uh, min of meer getormenteerde persoonlijke leven van Rembrandt. De lantaarnpalen, die er in die tijd nooit geweest kunnen zijn. Het taalgebruik als, uh, als yes of uh, krijg de pest in. Wat vond u daarvan? Ja, dat hoort... Nou, die, ja, die lantaarnpalen... Ik vond namelijk het omgekeerde... Uh, dat er ontzettend goed zijn schilderijen tot leven kwamen of werden gewekt. He, dat er dus echt rekening met zijn kunst ook werd gehouden. Ja, en ik, ik merk die details niet op. En uh, dat er gewoon uh, no huidig Nederlands, met zelfs Yes, dat soort uitdrukken, hmm. wordt gesproken. Ja, dat is de opzet van het, uh, van het geheel, dat je... Uh, het is natuurlijk geschiedenis en tegelijkertijd is het in deze tijd te vertalen. En ja. Ik vond dat men dat. Nou ja, het is dramatisch, daar kun je wat over zeggen. Maar mijn belangrijkste zorg was dat het een volkomen onhistorische Rembrandt zou zijn. Ja. En dat is niet het geval. Nee. En wat vond u van Michiel Romein? Want er zijn ook mensen die zeggen... Ja, ik zag wel heel erg de jiskevet vet, meneer. Uh, ja, dat, dat was hij en dat is hij natuurlijk. Oh ja, nee, ik zag vooral... Uh, meer uh, Karel Appel dan uh, Rembrandt soms. Hoe komt u aan Appel? Nou, omdat uh, het, het echt het, het schilderbeest is, zal ik maar uh. zeggen. Uh, hier en daar. En uh, dat... Uh, uh, ja, het grote gebaren, het open, het barstende genie. En zo dat soort, uh, van, ja, dat, uh, uh, uh, dat soort optreden. Dus het was, uh, het was een buitengewoon, robuuste Rembrandt, ja. waar ik het zo maar zeg. Ja. Zou u aan Rembrandt nog iets hebben gehad om daar uh, als lesmateriaal mee aan de slag te kunnen? Aan deze film, jazeker. zeker. Ja. En vooral het... Uh, omdat die werken ook een vrij aanzienlijke rol spelen. En zo'n verhaal bijvoorbeeld van Julius Civilis... Uh, die dan bestemd is voor het uh, stadhuis uh, op de Dam. Uh, dat is gewoon een, uh, een historisch gegeven. En ik vind dat ze dat heel goed laten zien. Uh, dat er nog maar een fragment van over is. En die competitie met Govert Flink is allemaal enorm gedramatiseerd. Maar er was wel zo'n competitie. Dus... Uh, ja, ik vind dat een heel geschikt iets om uh, eventueel te laten zien, zeker. Ik hey, dank u wel, meneer Van Os, voor uw uitleg. Graag gedaan. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.nl met in de vriezer koop. Um, volg jij uh, nu je weer een jaartje terug bent in Nederland... na een correspondentschap in China, dit soort uh, series? Heb je daar tijd voor? Heb je daar zin in? Nou, ik heb er heel veel over gehoord. En helaas heb ik het ik heb wel een keer een stukje gezien... maar ik heb het helaas niet kunnen volgen. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik, uh, ik heb sowieso... de eerste anderhalf jaar heb ik, uh, ik moest uh, verhuizen en verbouwen en noemen op. En daarna heb ik mijn boek geschreven. Dus ik moet wel zeggen dat ik nu pas weer een beetje boven water begin te komen. <lacht> dus, uh, en bovendien zat de, uh, de Nederlandse televisie niet echt meer in mijn systeem omdat ik natuurlijk in Peking ook uh, nooit naar de Nederlandse televisie heb gekeken. Meer die, uh, die periode. En ik dus ook wel, ik keek wel wat, maar dat zocht ik dan op internet uh, op. En dan gek genoeg is dat, uh, doe ik dat nog steeds. Wat ik, wat ik wil zien, dat zoek ik op. Dus uh, misschien is dat trouwens ook wel de toekomst, hè? dat uh, alles via het internet gekeken Ik Denk het, wordt. ja, televisie ja. Is, behoort u toch tot de oude media? hè? Het is de oude koets geworden, hoewel er nog wel veel gekeken wordt. Waar kijken Chinezen naar? Want jij hebt dat land een paar jaar van binnenuit mogen, mogen bezien... Zijn, zijn er televisiekijkers Chinezen überhaupt? En, ja, en vinden Ik vind het heerlijk om televisie te kijken. Want uh, zeker uh, 50-plussers, als we dan even over uh, Omroep Max hebben. Uh, kijken uh, 50-plussers die, uh, die, uh, werken vaak niet meer. Hè? Vooral, vooral vrouwen die stoppen als ze laaggeschoold arbeid hebben, stoppen ze met 50 met werken. Uh, mannen 55 hm. en als ze wat hoog opgeleid zijn, vijf jaar later. Dus je ziet uh, dat uh, veel mensen gewoon uh, natuurlijk op straat uh, lopen. S ochtends gaan ze naar de park en noem hm. op. En dan. Uh, eens een keer een middagdutje en voor het eten zorgen. Maar s'avonds kijken ze dan vaak televisie. Want iedereen heeft natuurlijk een televisie. Want dat is natuurlijk ook op, was op een gegeven moment een statussymbool. Hè. Daarna is het uh, een mobieltje statussymbool geworden. Oh. Maar uh, nee, de mensen vinden het heerlijk om uh, televisie te kijken. En ze kijken vooral naar die historische hè. Oh. naar, uh, naar uh, De Ming-dynastie. Ja, heel erg veel historie. Ook, uh, de, uh, maar dan in een modern uh, jasje gegoten. Ja. Ik, ja, ik las in jouw boek, Duizend dagen in China, dat je in China als mens pas meetelt als je boven de zestig bent, over uh, max uh, gesproken. Ja, nou ja, kijk, je uh, bent natuurlijk niet in, uh, zeg maar, uh, direct in de maatschappij, want dan heb je al geen werk meer, maar je invloed, nee. want uh, volgens uh, de taoïstische leer, want uh, dat is natuurlijk uh, nog steeds wijdverbreid, het is ook uh, uh, van generatie op generatie natuurlijk overgedragen. Uh, is het zo dat uh, als je wat ouder bent, dan heb je het voor het zeggen in de familie. Dus uh, de, de oudere mensen die uh, bepalen eigenlijk wat er in de familie gebeurt. En er wordt ook echt naar geluisterd. En uh, ja, dan heb je ook invloed, zeg maar. Dat straal je ook uit, want ja. naarmate je ouder wordt, vergeestelijk je. Dus. Ja, het, het ja. gekke is, in Nederland doen we het precies het omgekeerde doorgaans. Hè? Dan gaan mensen die ouder worden en die een lange carrière achter de rug hebben... worden toch gezien als horzels, als mastodonten, als dwarsliggers. Die moeten vooral hun mond houden, zeker, hè? Wat, wat je in de politiek uh, hebt meegemaakt. Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk... Uh, ja, ik vond het in China vond ik het heel prettig. Uh, niet alleen omdat ik natuurlijk oh. <laughs> zelf op die leeftijd afsteven... maar uh, oh. nou, ik ben bijna ook 50. Dus, uh, maar, maar gewoon ook omdat het rust geeft. Ja. Je ziet dat uh, die mensen hebben over, overzicht, hebben ervaringen. Uh, die ervaringen, de, hè, die kunnen ze op de een of andere manier zetten ze dus die goed in. En uh, dat, ja, dat, dat geeft rust en, uh, en wijsheid. Ja, geeft en het je dat... jezelf ook rust en, en wijsheid? Hoe bedoel je dat nou? Ouder ja, nu, ja, nu, ja, je geeft het zelf aan, je wordt dadelijk 50. Uh, je hebt uh, een, een heel druk ingespannen leven gehad in de sport, in de journalistiek. Ik bedoel, je hebt niet de makkelijkste wegen gekozen en nu ineens. Ja, omdat je natuurlijk niet met toptafeltennissen kunt doen, krijg je daar een hoop rust mee terug. Neem ik aan. En misschien geldt dat ook wel voor je totale leven. Nou, Sprak ik, de Taoist uh, in wording. Uh, ja, nou, ik ben uh, zelf uh, nog moeder zoals je weet. En uh, ik heb een zoon van elf. En uh, ik heb het heel druk uh, met van allerlei ja. dingen. Maar uh, ik heb wel een beetje die, die, uh, die houding overgenomen van de Chinezen. Dus dat ik uh, me niet meer moet. Uh, uh, zeg maar uh, ja, laten overvoeren met dingen. Dus dat ik toch wel meer bij mezelf ben en uh, gewoon uh, met uh, de flow meega. Dat heb ik echt uh, die drie jaar wel geleerd. Um maar uh, ja, uh, rust. Uh, ik heb natuurlijk wel een rustiger leven fysiek gezien hè, dan vroeger. Want ik heb natuurlijk heel hard getraind. En ja. dat merk ik ook trouwens wel aan mijn lijf. hoor. Want als ik uh, veel aan sport doe, wat ik ook moet. Want anders dan gaan er alar alarmbellen ook af. Van, uh, dan wordt er gezegd tegen mijn lijf. Van, dan ga jij eens weer even wat doen. Want dan wordt mijn bovenkamer een beetje stoffig. Want dat staat natuurlijk met elkaar in verbinding. Maar dan, dan merk ik gewoon als ik maar... En zeker als ik bijvoorbeeld ga tafeltennissen. Wat ik eigenlijk nooit meer doe. Want dan, dan krijg ik ook gelijk een rekening Presenteert, want dat doet op zich. Nou ja, omdat ik dan natuurlijk ook zeg maar die slagen, die techniek die heb ik. Dus dat op niveau, dat niveau kan ik ook meteen functioneren. En, en de dan. Snelheid. Ik, en ja, en die explosiviteit <laughs> en zo. En dan, oh, dan doet alles pijn de volgende dag. Ja, nou ja, niet te vaak doen dan. Hè? Nee, wat rustig en ik tennis veel. Dat, dat vind ik dan wat geschikter. Ja, ja, maar jouw lijf vraagt dus toch om, om permanent uh, te gaan sporten. Ja, ik moet wel uh, bewegen. bewegen. Ik moet echt bewegen, want dan anders krijg ik allerlei klachten. Ja. Maar als ik ga sporten ah. krijg ik dan ook weer klachten, maar dat is dan weer spierpijn. Maar, maar we zeggen bij de max-categorie begint het, begin het bij klachten. En dan zegt de dokter, u moet gaan bewegen, maar bij jou moet je hè, net ja. andersom. Ja, net andersom. En dan krijg je ja. de klachten achteraf. Ja, het, is, het is niet eerlijk verdeeld uh, in deze wereld. Bettine, ik spreek je graag zo over, over China en uh, wat je daar aan ervaringen hebt uh, opgedaan. Tweede helft in Den Haag is begonnen bij ado Feyenoord en uh, Ronald Feyenoord-Leidt. Feyenoord leidt met 2-0. De tweede doelpunten van Lucas Stagnos na een wat aarzelend begin. Dan Feyenoord dus bezit eigenlijk van het veld in Den Haag. En dat heeft zich uitbetaald in die twee doelpunten van de spits... die aan het einde van het seizoen naar Inter vertrekt. Er is wel ingegrepen in de tweede helft bij Adel Den Haag. Ik kan het even vertellen omdat Kubik op dit moment geblesseerd op, het, op de grond ligt. Hij verstapt zich. Ik dacht eerst dat het een overtreding was van Gilles Swerts. maar hij gaat door zijn enkel. Die slowaak moet dus behandeld worden. Christian Koem is bij Adel Den Haag in de ploeg gekomen. Als linksachter, hij vervangt de die het buitengewoon lastig had, een hele slechte wedstrijd speelde. En dat heeft John van der Brom gezien. Ja, nu zal ADO uh, de rug moeten rechten en laten zien dat het terecht op de vijfde plaats staat van de eredivisie. Een tegenslag, het hoort erbij. De ploeg heeft nog niet verloren in dit kalenderjaar. En moet dus nu kijken of het minimaal nog een puntje kan overhouden aan die thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Maar Feyenoord dus op een 2-0 voorsprong door twee goals van Lucas Saños. Feyenoord, uh, op voorsprong, hoe uh, komt zo'n bericht aan bij uh, onze vliegende kieper, en vooral bij de gast van onze vliegende kiep, uh, Rob Rensenbrink? Jules van der Wart. Ja, het verrassende is, uh, Rob Rensenbrink kennen wij natuurlijk allemaal in Nederland... van uh, DWS, van Club Brugge en van Anderlecht. Maar in 1969, toen jij van DWS uh, vandaan ging... was je eigenlijk al rond met Feyenoord, hè? Dat klopt. Dat was in, uh, ja, 69. dat klopt. En toen uh, ik had vier jaar bij het DBS gespeeld, en toen kreeg ik een aanbinding van Feyenoord. En op een gegeven moment uh, alles was rond, gewoon met uh, ik weet niet die voorzitter toen, weet ik niet, zijn naam die is overleden geloof ik. Maar toen kwam. Uh, Nee, een andere naam, ik weet niet. Maar in ieder geval, toen kwam Ernst uh, uh, Happel ik denk, als trainer. Ik denk, uh, Rob Rensenbrink, dat dat Zonneveld uh, uh, was. Uh, Geroen <coughs> van Brakel, denk dat het uh, Zonneveld was. Zonneveld. Ja, zou best kunnen. Zal, of Zal of best deze Stoop. Maar alles was goed, de uh, salaris was goed. En, uh, nou, de overstap kon ik zo maken. Maar op een gegeven moment komt uh, een nieuwe trainer, Happel, de Oostenrijker. En die, uh, die zei toen... Uh, nou, we kunnen met Koemelijn nog wel uh, een paar jaar verder. Dus ik heb liever een uh, speler op het middenveld erbij. En dat was dan Harsiel. Uh, ja, en toen ging de transfer ging niet door. En toen, toen uh, kreeg ik een aanbieding van Club Brugge. En Toen, ja, toen ben ik overstapt naar uh, Club Brugge in België. Ja, had je bij Feyenoord getekend, dan had je dat jaar de Europa Cup 1 gewonnen als, uh, als eerste club in Nederland. Als ik had gespeeld wel, ja. <laughs> maar je hebt natuurlijk euh, met Koemerlijn. <coughs> Sorry, maar 31 is nog euh, toch nog niet oud als, als speler. hij dus, nou, heeft geloof ik nog twee jaar doorgespeeld geloof ik, met uh, Koemelijn. Dus, uh... ja, nog een, uh, ja, de Europa Cup 1 gewonnen en nog in 71 uh, de landstitel. Uh, jij ging toen naar Club Brugge en na twee jaar ging je naar Anderlecht. En dat is eigenlijk de club geworden waar je groot bent geworden. Want ik... Ik zit nu bij jou in, jouw, ja, in je kantoortje. Daar zie ik een gouden schoen uh, die je gewonnen hebt. Wat ik ook heb begrepen is dat je in 1996 tweede werd... al achter Beckenbauer van speler van het jaar in Europa. En ik zie een hele mooie grote foto van uh, Nederland-Argentinië, WK78. Als je terugkijkt op die periode Anderlecht... Dat, dat is jouw meest bijzondere periode geweest? Ja, tuurlijk wel. <coughs> Allemaal. Ik moet zeggen Ik Met Club Brugge hebben we het ook een fantastische periode gehad die twee jaar... We hebben één keer de bekerfinale gewonnen. En de jaar daarna even kijken, in de halve finale uitgeschakeld door, door het Celtic. Dus we hebben we, iets wel we bereikt met de Kutbrugge. Maar ja, op een gegeven moment komt het Van een Stok van Anderlecht. En die, uh, ja, die wil me graag erbij hebben. Van mijn nieuwe trainer, uh, Swarst Kessler... Uit Nederland, die kon me. Want die had mij uh, laten debuteren in de eerste interland... voor het Nederlands Elftal in het Olympisch Stadion... tegen Schotland, was 0-0. Samen met uh, Willem van Adenking. Dus die, die, die kennen me nog van vroeger natuurlijk. En op een gegeven moment, ja... is uh, Club toch over staf gegaan. En uh, ja, ze hebben me getransfereerd. Maar met een hoop geld. En ook twee uh, klassevoetballers. Want er was toch... Uh, Links buiten van Amelleg, die speelde, geloof ik, al 40 in het Lans. En nog een achterspeler. Dus twee, twee spelers. Plus nog. Toen in, in, in Franken was dat, geloof ik, vijf of zes miljoen frank. Zoiets. En dat is misschien vijfhonderdduizend euro of zoiets. Dat was veel geld in die tijd. Je kwam te spelen met Jan Mulder. Je werd net gebeld in het vorige blokje door ene Jan, maar dat was geen Jan Mulder. Hè? Nee. nee. Nou, dan ga je uh, uh, woensdag uh, zou je dan weer naar Ajax uh, gekund hebben. Volgende week donderdag, ja, ja. Maar dat gaat niet door, want uh, ik zou met, met, met een vriend gaan. En, Tony Eijk? Tony Eijk, ja. Ik zou met een vriend gaan. En die, uh, die belde af. Die moest optreden in, uh, in Breda, geloof ik, met, met, met zijn trio's. Uh, weet ik veel. Maar jij baalde hè, van die 3-0 uitslag. Want uh, ja, je, je bent echt nog een, een anderlecht uh, man en geen ajax ziet. Nee, nee, dat klopt. Nee, maar dat was vroeger altijd zo. Uh, ten opzichte van toen ik in, in Nederland speelde, DBS, Ajax, was altijd hatenheid. En dat is nou hetzelfde met, met Ajax, Feyenoord, is, uh, precies hetzelfde. Maar ja, ze speelden wel met z'n tweeën in één stad natuurlijk, in Amsterdam. Dus uh, ik heb niet zo gek veel met Ajax te doen eigenlijk, eerlijk gezegd, nee. Nu keert uh, Kruijf terug. Uh, zou jij nog wat willen doen in het voetbal? Ook bij Ajax misschien of bij een andere club? Oh, ik zou uh. gerust wel uh, iets willen doen. Ja, ik ben nou ook uh, 63. En, uh, maar ja, vroeger uh, dacht ik, ja, trainer worden in het buitenland weer. Dan ga je weer verkassen met je familie, weer met je kinderen... Nou, de zag ik niet meer zitten. Naar de, ik ik ben naar Amerika geweest. Veel van de wereld gezien. Eén e, ding, morgen heb je nog iets, uh, iets bijzonders. Dan uh, geeft de Volkskrant een nieuw boek uit, het uh, Sportkanon. Daar ben je aanwezig met onder andere Arts Artsgenk en, uh, en, en Rijnie Paping. Veel plezier daar morgen en uh, ja, we gaan terug naar, uh, naar Govert, want uh, daar zit Bettine Friesik Oké, oké. Okay. Okay. <laughs> Bedankt. Hè. Ja, Bettine. Jullie zijn gewild de oudsporters. Je hoort het zondagmiddag tussen 12 uh, en 2. V uh, vind je het überhaupt nog wel leuk om te praten over die sportcarrière die alweer een tijdje achter je ligt? Dat elke keer dat als aanknopingspunt uh, naar voren wordt gehaald? Ja, nou wel. Ik ben heel trots op mm. mijn sportcarrière en ik heb het ook met heel veel plezier gedaan. En uh, mm. met, uh, met heel veel toewijding vooral. Dus ik vind het ja, dit is normaal. Ik denk uh, dat het heel moeilijk is voor mij om... Uh, zeg maar, uh, om hè, bijvoorbeeld, ik schrijf nu boeken en ik ben journalist geweest... Ja, ja. maar ik word toch weer, ja. zeg maar, toch weer altijd ondervraagd over die sportcarrière. En dan, ja, als de mensen dat willen, ben heb ik zoiets van... Ik ben trouwens nu ook ambassadeur mm. van het WK ja. tafeltennis... dus ja. dat zou ik ook niet doen als ik uh, helemaal niks met die sport nee. meer zou hebben. Want ik hou natuurlijk heel veel van die sport. Dus je vindt het wel leuk uh, voor jezelf om nog eens uithangbord te zijn... voor de tafeltennissport? Uh, ja hoor ik, uh, wat ik al zeg uh, zou het toch raar zijn als ik 30 jaar de zomer in een prullenbak zou gooien ja nou ja er ja, zijn uh, ook sporters die verder de anonimiteit ingaan, hè? topsporters. Jawel, maar ik uh, kijk... Uh, uh, in dit geval... Kijk, uh, ik bedoel, ik word nu gevraagd... Uh, omdat ik een boek heb geschreven. Ja. Natuurlijk is ook ja. een aanleiding. Maar, maar toevallig staat over twee maanden het WK... Uh, natuurlijk voor de deur in Rotterdam. wereldkampioenschap tafeltennis. Dat natuurlijk heel bijzonder is, want dat de uh, laatste keer was in 1958. En uh, ik ben heel blij dat ik daar een rol Ach. in kan spelen. Dus dat doe ik met heel veel plezier. Ja, uh, dat ambassadeurswerk, wat houdt dat dan in? Nou, ik doe dus, uh, ja, bijvoorbeeld, uh, ik promote het evenement... want ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten... en het is niet een week van tevoren... oh ja, we hebben nog eens een keer WK-tafeltennis. Dus dat dat uh, zo gepromoot wordt dat het ook echt effect heeft op onze sport... ook op langere termijn. En ik uh, leg contacten met, uh, met uh, bedrijven, ambassades... Uh, uh, we gaan bijvoorbeeld nu uh, de Chinese ploeg uh, gaan we uitzwaaien in Peking. Hè, omdat het belangrijk is dat uh, mensen weten in China... dat uh, 200 uur wat zo direct wordt uitgezonden live in China... dat dat vanuit Rotterdam komt. Dus dat is ook goede, goede Holland-promotie bijvoorbeeld. komt die sport 200 uur op televisie daar? Uh, ja, alles, alles bij elkaar ja. met herhalingen, met de journaals en noem maar op. En dan kijk je iets ook van uh, 300 miljoen mensen... viel misschien wel meer mensen naar... Dus dat is natuurlijk, ja kijk in die landen, ook in, trouwens ook in Japan, want er zijn onlangs, uh, zijn er uh, uh, Japanners naar Rotterdam gekomen om uh, zich voor te bereiden op, uh, op de, zeg maar de uitzendingen die vanuit, uh, ja. ook vanuit Rotterdam komen. En die komen met 45 man speciaal voor, uh, voor, uh, voor de televisie in Japan. Dus uh, niet alleen in China is populair, maar ook in Japan en Korea. Nou ja, daar, daar kunnen wij hier nog wel wat aan doen. Is, is tafeltennis überhaupt in Nederland nog wel een sport van enige aanzien en faam? Ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig als je niet hè, echt uh, toppers hebt. We hebben natuurlijk Liidjaou en Liidja. daar gaan we zo direct nog over, geloof ik, over hebben. Uh, dat zijn natuurlijk nu uh, toppers ja. in Nederland. Maar ja, mensen kunnen zich daar natuurlijk moeilijk mee identificeren. Hè, dus echte. Uh, volkshelden in die sport, dat hebben we niet meer. Kijk, we hebben we natuurlijk met mijn naam gehad. En wie hadden we vroeger natuurlijk, die nu al 90 jaar is. Dat waren echt namen natuurlijk, die ook bij het grote volk... tot verbeelding hebben gespeeld. En die mensen hebben dat ook gevolgd. En nu volgt men die sport niet meer, dus dat moet weer terugkomen. Ja, dan zit ik ook aan het drinkkokane-achtige te denken. Maar het is waar, er zijn op dit moment geen echt autochtone Nederlandse tafeltennissers die tot de verbeelding spreken? Nee. Die zijn nee. er niet. Hoe komt dat? Nee, we, we, ja, god, uh, kijk, wat je als, net al zei, Trinko Kane en Danny Heijs... dat waren natuurlijk ja. ook, maar die hebben ook nooit echt titels gehaald... maar die hebben natuurlijk heel goed gespeeld... want bij de man is het natuurlijk ook hartstikke moeilijk... Hm. Uh, en die hebben natuurlijk ook wel de kar getrokken. Maar uh, ja, je moet natuurlijk uh, echt, echt uh, gevestigde namen hebben. En we hebben nu een heel groot talent hè, bij de meisjes. dit ja. Eerland. En die zou misschien in de toekomst wat kunnen doen. Maar ook zij moet dan op een gegeven moment titels gaan halen. En dat kan ze wel. Uh, maar ja, het moet wel, het moet wel gebeuren. En dan gaan mensen dat volgen. En dat gaan ze nu al doen, hopelijk. Ja. Uh, en dan wordt het uh, weer an een ander verhaal. Mm -hmm. Ken het programma de arbeidsvitamine? Ja, ja, ken ik. Ja, wat ja, je... Ook vroeger thuis de radio aan en dan twee uur lang op de ochtend door de week gezellig meezingen? Uh, nou, ik, ik train vroeger natuurlijk, maar uh, dan train ik niet met arbeidsvitamina. Nee? Nee, nee, wat voor muziek had je dan? Nou, ik heb zo, soms wel eens... om mijzelf uit de concentratie te halen... keiharde rockmuziek opgezet. En dan uh, proberen de bal hmm. nog te horen. Maar arbeidsvitamine niet. Nee. Ja, een, beetje, nee. ja, ja. een beetje suf natuurlijk. <laughs> uh, voor jonge mensen. Daar luisterden hun ouders naar. Weet je, Bettine, dat programma bestaat 60, 65 jaar. Dat was gisteren op de kop af. En uh, het staat ook in het Guinness Book of Records. Het, het langstlopende landelijke radioprogramma ter wereld. Maar het programma is in de loop der jaren behoorlijk uh, veranderd. Ron van Gouwen ging met de huidige presentator... Jan van Steeman op reis door de tijd. Hier is Radio Nederland, programma voorbereid door de Avro. Jan Steeman, presentator van de arbeidsvitamine op Radio 5 Nostalgie. Wat zijn uw eerste herinneringen aan de arbeidsvitamine? Ja, dat moet geweest zijn begin jaren 50. En toen werd het programma natuurlijk uitgezonden op Hilversum uh, 1. Volgens mij op de dinsdagen. En dan gewoon met de omroepen van diensten. Namen als Henk van den Berg en uh, Lex Bramhorst. Dat, dat moet het wel geweest zijn. Mensen uit die tijd, ik kan me die namen niet goed meer herinneren. Maar de omroepen kregen gewoon een lijstje volgens mij, voor zich... van de platen die waren aangevraagd door een bepaald bedrijf. De titels werden dan keurig genoemd en dat was dat. Maar ik denk marktaandelen van wel 40, 50 procent als niet meer was toen. 10 over 9, precies. En bij die avro op Hilversum 1 nu onze arbeidsvitaminen in een productie van Wim Harsma. Maar wat ik altijd er mooi in vond is uh, dat het ook zo veelzijdig was. Het ging van opera uh, naar draaihoog muziek. En van Orgel tot Amerikaanse krooners. Herman van Veen zingt ergens zo'n mooi liedje. Heel van van die bestonden niet. Weet je, al vroeger op de Stijgers werd er dan een aria gekweeld. Daar denk ik aan arbeidsvitamine. Want gewoon meezingen met de parelvissers en zo. Dat was toen het ijzeren repertoire. En dat was ook de kracht van het programma toen. 7 over tien, goedemorgen. Arbeidsvitamine. Vandaag met verzoekjes van de volgende bedrijven. Hoofdnieuwskwekerij kiest de Hilvarenbeek en orchideeënkwekerij Gebroeders W en B. Bakker de Kwakel bij W in de Kwakel. Dit uur onder andere The Warner Boys, Metallica, Peter and Gordon, en zometeen André van Duiners. Nog even wachten. Maar eerst de Stars on 45. Stars on Stevie. Toen ik in de tijd het programma zelf ook als chef van uh, Radio 3, het bij collega's neer moest leggen van jij mag dat presenteren, was dat het de uitdrukking denk erom. De muziek is sterker dan de presentator. Je moet eigenlijk toch een beetje ondergeschikt willen zijn, want de muziek doet het werk. Maar als je het zo doet, dan kun je veel plezier van hebben. Als luisteraar, maar ook als presentator. In de tijden van uh, op Radio 3, als bijvoorbeeld het middagprogramma wat zwakker was, dan was men blij dat het vitamine was. En als dan bijvoorbeeld het ochtendprogramma op 3 weer heel sterk was, dat kan ik me uit jouw tijd nog herinneren, dan keken ze met een schreeuw of: van, moet dat vitamine wel blijven. Maar het heeft ook vaak als een soort reddingsboei in de programmering uh, gefunctioneerd natuurlijk. Arbeidsvitamine. Gerard Ekdom. 3 F... Uh. De voorganger van Jan Steeman, uh, Gerard Ekdon, die heeft er echt een, een personality show van weten te maken. Dat is een enorme stijlbreuk. Gerard is er enorm in gegroeid en die heeft er veel voordeel van gehad. Maar uh, zo is het gewoon gelopen en we mogen er blij mee zijn. Drijven, top 10. Voor vrijdag 16 oktober 2009. Vandaag is dat uh, Un Unlimited Vision en Sound BV uit Rosmalen. Het bedrijf is uh, gericht op audiovisuele dienstverlening op de zakelijke markt. en de middel van... De... Luistervinken en hartelijk goedemorgen allemaal en welkom terug bij Radio 5 Nostalgia ons Radio 5 Nostalgia waar wij ook altijd op zoek zijn naar nieuwe oude liedjes van die heerlijke herontdekkingen het programma dat aanstaande maandag 65 jaar zal worden Avro's arbeidsvitaminen. Maar diverse stations hebben de formule overgenomen ook. Ja eigenlijk is het natuurlijk niets meer dan een titel die is blijven bestaan door alle jaren heen. Ja, dat, dat geef ik op zichzelf toe. En tegelijkertijd is het toch een hele goede formule. En in alle bescheidenheid zeg ik, er kan er maar één de eerste zijn: arbeidsvitamine! Jan Steeman, morgen weer op Radio 5 van 10 tot 12. De arbeidsvitamine. Gezellig. Jan Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Ambassadeur van de WK Wielrennen straks. Nou, nou, nou, no, no, straks in Valkenburg. Wat moet je daarvoor doen, Jan? Uh, heel veel. Nou, noem eens wat. Dat er, toch wat, uh, wat presenteren daar. En uh, daar komen natuurlijk altijd uh, ja, veel journalisten. Mensen die, uh, huh? die vragen van uh, hoe ziet het eruit hier? Wat voor parcours is het? Wie gaat de wereldkampioen worden? Etcetera, meer allerlei uh, uh, vragen over de wielersport. Dus je moet echt uh, de WK straks promoten daar? Uh, ja, dat, ja, ja ik, daar ben ik voor aangetrokken. Dus ik moet daar... Uh, uh, ik, ik moet daar mijn beste beentje voor zetten. En ja. uh, dat, dat vuurrennen is natuurlijk toch voor de of e keer dat het de wereldkampioenschap daar komt. Dus dat is een hele happening daar. September, hè? September 2012. Septem september 2012. Uh, ja. ja, je zegt, uh, dan vragen de mensen mij, wie wordt daar wereldkampioen? Ja, het is nog wel ver weg. Maar ja, dat is wie... heel ver weg. Aan wie zou jij denken? Uh, ik heb het parcours niet eens gezien nog. Nou ja, de Kouwberg zal er wel in zitten. Die zit erin. Uh, ja. Want dat, die zit zelfs in die finale, want boven de Kalkberg is het nog een kilometer of drie. In Berg en en daar is de aankomst. Ja. Dus uh, een, een uitstekend parcours voor uh, onze Geesink. Robert Geesink, ja. Robert Geesink, als hij goed is. Mm -hmm. Ja, sure. daar zeg je er wat bij natuurlijk, hè. Ja, als, ja. Die, als die goed is. Ja. Ja. Jan, werd jij in 64 ook bij Toeval Kampioen in Salange? Uh... Of uh, was dat wel een parcours voor je? Ja. Ja dat was toch wel een, een, een prachtig circuit, uh, behoorlijk lastig ja? en uh, ja ik was 24, Jeetje. dus uh, ja ik fietste dat de hel en uh, een, een, een prachtige, een, een, een, mooie, een, mooie mm. dag, een mooie dag, tenminste voor, niet voor mij eigenlijk, omdat ik, ik was brildragend en, mm. en het regende de hele dag, Ach, ja. dus ik zat de hele dag met die zat, ik zat ik, uh, te spelen. <lacht> met die ruitenwesseltjes... De ruitenwesseltjes had je nog niet. Nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Jij was een van de weinige wielrenners met een bril op. Hè? Dat ik zijn niet zoveel. De enige, ik was de enige renner die, die een bril droeg. Dat <laughs> wat. het hele peloton met bril. Ja, natuurlijk. Nu zijn het allemaal uh, macho-achtige brillen ja. die ze op hebben. Ja. Jan, ik wens je veel plezier. Want je gaat naar het WK Skiën kijken. Daar is je schoonzoon bij betrokken. Uh, ja, daar is uh, van de Italiaanse ploeg. Is hij daar uh, trainer van? Nee. Dus die zijn zo aan de beurt en ik, ik, ben, ik ben benieuwd hoe ja, benieuwd dat leuk. gaat afbrengen. Leuk. Ik wens je een mooie zondag en dank je wel. Ik dank je. Groeten. Dag. Dag, Met die ja, een bril bij tafeltennis had kunnen, denk je? Kom je ermee vooruit? Ja, nee, natuurlijk. Lenzen ook, hè. Ik heb het laatste ja. van mijn carrière ook met lenzen gespeeld. Dus ja. uh, dat ging me niet al te goed af. Maar uh, ja, de ogen zijn ja. natuurlijk belangrijk in de sport, nou. hè. Enorm belangrijk. Duizend dagen ben je in China geweest als correspondent voor de NRC. Je begon er blanco aan. Wat is je grote verworvenheid erin? Wat denk je, heb je daar uh, uiteindelijk aan opgestoken, aan overgehouden. Aan, aan zo'n interessante periode als journalist? Nou, uh, een ander wereldbeeld gekregen natuurlijk. Uh, want uh, ik las natuurlijk ook wel de kranten en ook de buitenlandpagina's soms wel eens. Uh, maar uh, ja, ik, uh, na, na drie jaar China heb ik, uh, begrijp ik het ook allemaal beter. En kan ik uh, ook. Uh, uh, hoe zeg maar, berichtgeving ons bereikt, kan ik ook beter plaatsen. En ja. uh, kan ik in perspectief zien. En uh, dat heeft uh, mij heel veel, uh, heel veel uh, bagage meegegeven. Ik vind het wel lef van je, hoor dat je blanco... Hè, met geen ervaring correspondent van NRC in China durft te worden. Ja. Met, ja. Met, met een klein ventje aan je hand, ja. hè, als moeder, ja. mee... Ja, ja, het was echt wel, wel een behoorlijke klus, hoor. En uh, ja. dat valt denk ik ook wel te lezen uit mijn boek. Ja, zeker. Uh, het, is, het, het was gewoon een, een ja, eigenlijk... Uh, uh, ja, misschien wel zwaarder dan mijn hele sportcarrière bij elkaar. Omdat ik namelijk tafeltennis, ben ik ingegroeid. En dat was op een gegeven moment een tweede natuur. Maar dit is, hmm. uh, moest ik natuurlijk helemaal mezelf uh, eigen maken. Ja. En, en dan ook eens een keer 60, 70 uur per week werk in het begin, hè? En uh, Sorry, ja. zie dat maar eens een keer uh, klaar te spelen. En ja, maar het heeft, het heeft me heel veel voldoening gegeven uiteindelijk ook. Alleen uh, drie. Uh, ik had misschien nog een jaartje ja. extra kunnen doen, maar ik vond het ook wel genoeg. Want ik had gewoon te veel van mezelf ja. gevraagd in die drie jaar. Ja, nou, de mensen die die ervaringen van je willen weten. Uh, ik zou zeggen, lees duizend dagen in China. Want het is hartstikke interessant om te zien hoe een uh, Hollandse topsporter aan zo'n avontuur durft te beginnen. Terwijl ze daar wel vroeger, uh, ging je ging daar trainen natuurlijk. Ja. Je hebt ze veel ja. bekeken. Nou, het was natuurlijk wel, wel een thuiswedstrijd in die zin voor ja. mij. Want ik kende Peking heel goed. Ja, maar het is een vrij dus, groot uh, land. Ja, met <laughs> om daar je weg land, te uh, vinden, journalistiek. Ja, ja. Goed, ik zou het niet durven. Zeg, nu komen Chinese tafelten in China toe. Wat vind je daarvan? Um, ja, het uh, is natuurlijk al heel erg uh, uh, bij andere landen. Bij uh, Duitsland, uh, Oostenrijk, ja. uh, andere landen zijn natuurlijk al veel langer Chinezen dan, uh, dan in Nederland. Uh, ik vind het op zich, ja, aan de ene kant is het een hele goede ontwikkeling. Omdat maar ja, je zei ik... net al, die identificatie ga je missen. Nou, die identificatie, kijk, dat is natuurlijk een probleem. Hè? Ik bedoel, uh, wij, uh, wij, wij, wij hebben het over onze Chinezen. Ja. En, en dat is ook logisch, want ze zijn geboren en getogen in China. En ze hebben hun, niet hun wortels in ja. Nederland. Uh, maar goed, ik bedoel, wij doen er nu ons voordeel mee, omdat we natuurlijk uh, zeg maar uh, onder de vlag van Nederland prestaties halen en daardoor ook uh, geld krijgen van NRC en NSF om ja. een programma te draaien. Want toen ik uh, aan de top stond, toen was er helemaal geen geld voor een programma. Überhaupt niet trouwens, er is natuurlijk heel veel veranderd in de sport uh, in het algemeen. Maar daar ja. kan de rest van profiteren natuurlijk. Uh, dus jij zegt kom maar hier, kom maar. Nou, ik denk niet dat het een goede ontwikkeling is in, in het algemeen. Want uh, dat vindt de ITTF trouwens zelf ook niet. Want op een gegeven moment uh, ja, ja. Uh, he, bedoel, uh, keren mensen zich van die sport af. Omdat ze natuurlijk alleen maar Chinezen zien. Hè? Dat Niet alleen uh, ja. op het wereldtoneel, maar ook in Europa. Ook hier, en dat is ja. natuurlijk een tamelijk onnatuurlijke situatie. Nou ja, de 50% is ermee oneens hoor, van de 357 stemmers. Uh, dat al die uh, uh, Chinezen hier dus ook naartoe kunnen komen. Hè? Het is echt 50-50. Goed, Bettine, wat ga je nu doen in het leven? Um, nou, ik ga me eerst even concentreren op, de, op mijn lezingen die ik naar aanleiding okay. van mijn boek geef en het WK tafeltennis natuurlijk. Tussenstand, dankjewel dat je hier was. Ado Feyenoord 02. Afloop straks bij Robert Meder in NOS langs de lijn. Goedemiddag. De stemming van Nederland.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 Namens het Bonafante Museum Maastricht, het concertgebouw Centraal Museum Utrecht. Dit is Radio 1.